Robert Balters met het NOS Journaal. Medewerkers van distributiecentra van Albert Heijn... staken vanavond en morgen voor een betere CAO. De supermarkt zou niet in zijn gegaan op een ultimatum van de bonden. De FNV wil ruim 14% meer loon, plus 100 euro bruto per maand. CRV zit in op minstens 10%. Albert Heijn wil niet verder gaan dan 6% per direct... en 2% in januari. Het is niet duidelijk of er morgen schappen zullen zijn... bij de Albert Heijn winkels. De eerste Nederlanders zijn met een Frans vliegtuig van Soudaan naar Jordanië gebracht, zegt minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Hij hoopt dat er vanavond nog meer Nederlanders kunnen worden geëvacueerd. Defensie voert momenteel een evacuatieoperatie uit om 150 Nederlanders uit Soudaan te krijgen. In huizen zijn rond een peuteropvang in een school extra hekken langs het water geplaatst. Dat meldt NH Nieuws. Rond die plek verdronk begin deze maand een tweejarig kind. Het kind viel in de buurt van de peuterspeelzaal in het water. Hulp kwam te laat. De gemeente hoopt met de hekken de ongerustheid weg te nemen. Verschillende bestuurders en politici roepen mensen op om op 4 en 5 mei de vlaggen weer goed te hangen. De omgekeerde vlaggen werden het symbool van de boerenprotesten, maar in de aanloop naar dodenherdenking vinden veel burgemeesters en provinciale bestuurders het niet gepast om die verkeerd op te laten hangen. Oekraïnse troepen zijn gisteren de rivier de Dnieper bij Gerson overgestoken naar de Oostoever. Dat zegt een Amerikaanse denktank. Het Oekraïense leger heeft de nieuwe posities niet bevestigd. Tot nog toe was het Oekraïne gelukt om Gerson volledig terug te veroveren op de Russen... maar nog geen steden of dorpen op de oostoever van de Dnieper. Het weer, het regent, maar rond middernacht is het tijdelijk wat droger. Morgen vallen in de middag opnieuw enkele buien... en wordt het met maximaal 11 graden een stuk frisser dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is heleen de geest van de ANWB. Er staat nog file op de A10, de ring Noord van Amsterdam, tussen Volendam en Amsterdam-Tuindorp Oossaan. De vertraging is daar 10 minuten door wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1539. We gaan weer beginnen aan een uurtje Newit's muziek hier op ZFM. Eens even kijken. Divan and Divine, dat is een nieuw album van een Turkse meneer genaamd Zijn L. Het is tot ons gekomen via het uh, world and folk label ARC Music ARC Music uit Engeland. Dan gaan we de lijst nog eens even af. En dan Paul en Carla, ja, die zijn ook in dit uur... Nou, dominant is misschien een groot woord... maar ze komen er wel twee keer in voor met hun... Uh, toen ze zichzelf nog Tobi noemden... Deze sympathieke halemers. Uh, want daar wonen ze namelijk. En uh, die hebben vorig jaar een interview gegeven... voor uh, deze Peaceful Radio Show. Uh, en dat is nog terug, steeds terug te vinden. Nog terug, steeds terug te luisteren op peacefulradio.inwoner. Nou, praat ik met ze. En natuurlijk ook veel muziek van Paul en Carla. Uh, we hebben het dan ook over... Uh, in dit uh, uur het album De Liefde met de track Thij en uh, het album Samen en de track Je raakt me en dat is uh, op de, ja is eigenlijk een cover van uh, White in Van de Moody Blues, White in het Zetten um, nou, heel mooi vertolkt ja, overigens goed um, we gaan afsluiten de, het uur wordt afgesloten door Mars Lazarol. En dan uh, zit het uurtje er weer op met allemaal hele fijne artiesten. Ik zei het al, peacefulradio.info, dat is de website waar je de playlist kan terugvinden. Maar ook het, uh, de muziek natuurlijk zonder gesproken woord. Veel luisterplezier. Bilen gels is de op Bilen gelsin işte Tintel, U Koi was ze ringen. Chata, jong dat ze ringen. Bij dan een koi was ze ringen. is zin. Je zangers kist de maker. De is de maker. Hoe deed deed I'm